Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Ho, ho. Renate Kok met het NOS-journaal. In het noordoosten van India zitten 15 jonge mijnwerkers vast... in een ondergelopen illegale mijn. Volgens hun ouders worden ze al ruim twee weken vermist... en zou er van alles fout gaan bij hun reddingsactie. Gevreesd wordt dat niet alle mijnwerkers nog in leven zijn. Het aantal moorden in Nederland is het afgelopen jaar weer gedaald... na een opvallende stijging in 2017. Dat jaar werden 158 mensen om het leven gebracht. Het afgelopen jaar waren dat er 108. Zo blijkt uit cijfers van de website Moordatlas... die alle moorden in Nederland bijhoudt. Een van de opvallendste zaken van het afgelopen jaar... was de viervoudige moord in Enschede in november. Toen werden in een illegale growshop de eigenaar... en drie anderen doodgeschoten. Volgens een woordvoerder van Moordatlas is het opvallend... dat de politie... Een groot deel van de moorden van dit jaar al heeft opgelost. De meeste slachtoffers vielen in Amsterdam, Rotterdam en in Noord-Brabant. In totaal waren er 16 liquidaties, iets minder dan in voorgaande jaren. De Delftse chipmachinefabrikant Mapper is failliet verklaard. Mogelijk kan het bedrijf waar 270 mensen werken een doorstart maken. Verschillende partijen zouden interesse hebben getoond. Ook ASML, de grote concurrent van Mapper, zegt in gesprek te zijn met het Delftse bedrijf. In Arnhem is weinig belangstelling voor de gemeentelijke slooppremie voor oude dieselauto's. Tot nog toe hebben zes Arnhemmers een aanvraag ingediend... van wie drie in aanmerking komen voor de bonus van 1000 euro. Arnhem heeft sinds dit jaar de strengste milieuzone van Nederland. Oude diesels van voor 2005 mogen een groot deel van de binnenstad niet meer in. In januari wordt de milieuzone verder uitgebreid. Ter compensatie biedt de gemeente daarom een slooppremie aan voor oude diesels de temperatuur daalt vannacht nauwelijks. De minima liggen tussen de 2 en de 7 graden. Morgen is het bewolkt en in de middag kan er wat regen vallen. In het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Wie moet you know. Alors... alors, qui est-une, tu travailles, qui dit taf de dishune, qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, créance, qui dit dette te dit huissier, qui assis dans la merde, qui dit amour, qui les gosses dit toujours et dis divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Kitty Christ te dit monde, dis famine, qui tire monde, qui dit fatigue, dit réveil, encore sous de la veille, alors on sort on oubli.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 c'est la guerre pour les siècles des siècles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 Dit is ZFM's antwoord. me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 Rocket Every room inside is filled with things from far away, special things. day we've lost.